9 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Koningin Beatrix doet op 30 april afstand van de troon. Na 33 jaar draagt ze het koningschap over aan prins Willem-Alexander. Ze vindt het tijd dat de nieuwe generatie het van haar overneemt. In een toespraak op radio en televisie zei Beatrix onder meer... ik ben dankbaar voor de vele jaren waarin ik uw koningin mocht zijn. De koningin benadrukte dat prins Klaus erin een grote steun is geweest. De koningin heeft een aantal jaren nagedacht over applicatie. Ze heeft dit jaar uitgekozen om af te treden omdat ze 75 jaar wordt en tegelijkertijd het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar bestaat. Premier Rutte spreekt in haar reacties aan respect en bewondering uit voor de koningin. Het soortgelijke woorden spraken de fractieleiders in de Tweede Kamer. De inhuldiging van het nieuwe staatshoofd is op 30 april in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ook Koningin Beatrix en Koningin Juliana werden daar ingehuldigd. Voor de inhuldiging tekent scheiden Koningin Beatrix de akte van abdicatie. Dat gebeurt in het Paleis op de Dam. De familie van Maxima zal er niet bij zijn, zo heeft prinses Maxima laten weten aan premier Rutte. Haar vader Jorge Zorrigueta is omstreden omdat hij heeft gewerkt onder de Argentijnse dictator Fidela. Mogelijk wist Zorrigueta van de politieke verdwijningen in de jaren van de dictatuur. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen voorlopig op landgoed de Horsten in Wassenaar blijven wonen. Te zijner tijd zullen ze verhuizen naar Huis ten Bos. Paleishuis ten Bos wordt vanaf de inhuldiging van Willem Alexander gebruikt voor officiële gelegenheden en ontvangsten. Paleis Noord-einde blijft dan voorlopig het werkpaleis van prinses Beatrix. Zij zal op den duur verhuizen naar kasteel Drakenstein in de Lage Vuurze, waar ze ook woonde voor ze koningin werd. Het kasteel is de laatste jaren geheel gerenoveerd en volop beveiligd. Beatrix heeft eerder gezegd dat de bijna twintig jaar die ze daar woonde... samen met prins Klaus en de kinderen, de gelukkigste in haar leven waren. Koninginnedag wordt Koningsdag. Met ingang van 2014 wordt Koningsdag gevierd op 27 april, de dag waarop Willem-Alexander jarig is. Amstelveen en de Rijp hebben de primeur. Ze waren eigenlijk dit jaar aan de buurt, maar dat feest gaat niet door nu de koningin op 30 april aftreedt en Willem-Alexander aantreedt. Nou, het weer vanavond en vannacht bewolkt en op veel plaatsen regen. De wind trekt flink aan. Het wordt aan zee stormachtig met in de kustprovincies. En rond het IJsselmeer windstoten, mogelijk tot 80 km per uur. Morgen volop herfst, vrij stevige wind. Het blijft de komende dagen wisselvallig en aanvankelijk zacht. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 17.000 producten op voorraad. En wat je voor negen uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis.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 voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven... in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn. Het NOS Radio 1 Lucella Carasso. Goedenavond. Ook komend uur praten wij over dat nieuws. Dat nieuws dat om zeven uur stipt bekend werd gemaakt. Zoals u alle weet hoop ik over enkele dagen... mijn 75e verjaardag te vieren...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 en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap. Dat was zeven uur vanavond. Historicus Rijn van Ditshuizen is hier te gast. Welkom. Schrijver van vele boeken, ook over de geschiedenis van het huis van Oranje. Wat, wat schoot er door u heen toen u dit vanavond hoorde? Nou zeg, ja, ik had het niet verwacht. Nee? Ik had het niet verwacht. Want het gek is, ik word al tien jaar gebeld over dit onderwerp. Wanneer gaat ze aftreden? En iedere keer zeg ik, ja, dat weet ik dus niet. En de, de Duitse televisie heeft zelfs al een paar keer opgenomen van mij... dat ze wel aftreedt en dat ze niet aftreedt. En ze hebben ze al opgenomen. Dus, dus op dat wordt moment, vanavond uitgezonden? Precies. Dat nou neem ik aan, want dat hebben ze keurig op, uh, op de plank liggen. En nu uh, is het zo en is het dus toch totaal onverwacht... terwijl ik al tien jaar daarmee wordt. Ja, nou, lastige gevallen klinkt een beetje onaardig, maar opgebeld. Ja, wij hadden het er hier al over geholpen maandag, zo vlak voor haar verjaardag. Uh, daar zit niet echt een logica in, hebben wij het idee. Nou, dat is natuurlijk het onverwachte. Dat is ook heel, heel, heel slim van dan. Net terug van een staatsbezoek, dat je denkt, nou die gaat nog even door. Hè? Die, die dan indruk dan, want, had, ja. had Menno Reemmeijer ook dat gekregen. Is, die want was erbij. Dan ga je lekker net ertussenin. Niemand verwachten, dat vind ik dus weer heel knap van want we zijn allemaal toch verrast. En ja. ze, ze kan dus ook goed toneel spelen, hadden wij vorige uur geconstateerd. Want Menno, die haar vorige week vrijdag nog zag, kreeg niet de indruk dat zij hier, nee. uh, hiermee bezig was. Nee, nou ja, als je haar er ook zag, nou die beelden denk je, nou inderdaad, die gaat nog lekker ja. door. Ja. Maar ja, dat hebben we ook steeds tegen elkaar gezegd. Je bent wel uh, ook met ons mee geweest op, uh, op die bezoek, hebben we elkaar gesproken en we hebben we het altijd gezegd, maar het blijft de koningin en die gaat voor het onverwachte, Die gaat ons verrassen op het ja. moment dat niemand het in de gaten ja. heeft nou, dat en dat heeft het niemand op rekenen. Nou, is ja. heel goed gedaan. En ja. uh, Nu heeft ja. ze dit uh, aangekondigd dat ze het op 30 april gaat doen. Was u verrast uh, over die datum? Ja, nou ja, op zich wel. Want ik dacht, dat is een beetje onaardig tegenover die gemeentes dan. Dus ik dacht, de 27e zou beter zijn. En dan kan dat gelijk Koningsdag worden. Dat wordt er dus ook, hoor ik achteraf. Maar dat valt geloof ik wel op een ongelukkige dag dit jaar, hè? 27, op een... uh, volgend jaar op een zondag ja, en dit, daarom... jaar, dit, dit jaar. jaar op een zaterdag. Ja, dat dan wij. zou het natuurlijk niet zo handig zijn ja. voor de inhuldiging. Dus waarschijnlijk om die reden dat ze dan toch maar de 30e heeft gekozen. Want dat, dat was namelijk heel mooi geweest om op, de, op zijn verjaardag dit te doen... En hier mag ik mijn zoon voorstellen op zijn verjaardag. En over drie dagen vieren we koninginnendag met de oude koningin en de nieuwe koning samen. Dat was eigenlijk veel, denk ik. Dus dat dacht ik. Maar ik begrijp vanwege het ongelukkige uitkomen van die 27e zaterdag dat dat niet kon. Nee. Wat, wat vond u van de toon van haar toespraak? Nou, ik vond dus het, uh, uh, nou de toon ja, toch een beetje, ja, een beetje zo... Mm, weemoedig, Een beetje, beetje gevoel aan het einde wel. He, ze is natuurlijk altijd heel sterk. Maar wat ik interessant vond van de woorden... zowel vertrouwen als voldoening. Want vertrouwen, daar heeft ze ook toen ze haar inhuldigingsreden had... toen was daar ook een sleutelwoord... Was daarin dat ze het vertrouwen van volk en parlement wil verdienen. Dat was, dat was wat ze zei. En dat, dat woord komt nu weer terug. Dat dat voor haar heel belangrijk is. Daar heeft ze zich aan gehouden, aan die uitspraak. Toen dat ze ook dienstbaar wilde zijn aan haar land... Dat is dus één. En dan voldoening. Dat is dus ook dat ze daar toch op terugkijkt. Nou, ik heb mijn best gedaan. Ik heb me ingezet. Ja, ik bedoel, beter kon ik het niet maken. Want ze heeft het natuurlijk als, toch ook als een enorme opdracht gezien. Ja, het, het, het koningschap. Als een roeping, maar ook als een, een, een enorme verantwoordelijkheid. Ja, ze heeft het zeer serieus genomen. Neemt het nog steeds serieus. En, en dus ook heel. Uh, ja, en dat is toch wel zeer te prijzen in haar hoor. Ik vind dus toch, ze heeft dat werk gewoon nooit. Het af laten weten en verwacht u diezelfde toewijding bij koning Willem-Alexander? Koning Willem-Alexander, ja, dat is natuurlijk altijd uh, moeilijk te zeggen vooraf. Hij, hij gaat ervoor, hij heeft gezet, laten weten, ik doe het, ik wil het graag doen. Maar kijk, we hadden toen Juliana aftrad, toen zeiden er ook mensen: Ja, dat wordt natuurlijk toch. Ja, wisten we ook niet. Hoe zou Beatrix het gaan doen? Dus toen was daar ja. ook een beetje gedachte over, nou, misschien enzovoort. En dan zie je dat. Uh, Julie, uh, Beatrix dat helemaal haar eigen stempel weer heeft gedrukt. weer Op een hele andere manier dan haar moeder. Maar op haar manier uitstekend geweldig. En dus Willem-Alexander, dat weet ik natuurlijk niet hoe hij dat gaat doen. Maar ik denk dat hij op zijn manier... Hij is toch goed voorbereid, hij heeft een goed iemand naast zich. Dat hij dat op zijn manier ook heel krachtig, maar met andere accenten zal doen. En dan zeggen we over 30 jaar... Ook oh, ja, weer geweldig. Precies. En, en, en dat zij koningin wordt, Maxima en, en niet prinses. Hè? Daar was van tevoren ook nou ja, vraag ja. naar van wordt ze koningin, wordt ze prinses. Wat is de reden, denkt u, dat zij koningin wordt en niet prinses blijft? Nou, dat vind ik niet meer dan logisch dat zij koningin wordt. Daar heb ik ook wel eens een NRC-stuk over geschreven. Dat ik het idioot zou vinden als, zij, als het koning Willem-Alexander zou zijn... en prinses Maxima. Alleen in het buitenland al, wat is dat nou? De koning en de koningin. In alle landen heb je een koning en koningin. Dus dat vind ik ook heel, heel goed dat dat zo is, dat zij koningin wordt. En wat natuurlijk interessant is, dus ook op de dag dat uh, hij koning wordt... dus op 30 april, op diezelfde dag, wordt zijn dochter Amalia... prinses van Oranje. Ja. En dat is voor het eerst. Want tot nu toe was de titel prins van Oranje... alleen voorbehouden aan de mannelijke oudste zoon van de koning of van de prins vroeger. Ja. Hè? In de republiek, toen we er vroeger nog republiek waren. Maar dat, dat zij koningin wordt, Menorema, ja. heeft dat ook met name te maken met het buitenland? Dat het gek nou, is als ze daar prinses is? Ook, is? ook ja. maar, maar het is ook heel simpel. Um, het, de, je, krijg, je krijgt vaak de vraag waar was wel prins Claus, prins Bernard, prins Hendrik? En, en wordt het nu koningin uh, Maxima? Het is heel simpel. De grondwet kent uh, maar één begrip en dat is namelijk de, de, het begrip koning. Dus uh, koningin Beatrix is eigenlijk de koning. En je kunt geen twee koningen op een troon hebben. Eh, nog even afgezien van, van dat formele eh, feit is het ook zo dat in het buitenland eh, en en zeker in die, die tijd natuurlijk als je dan twee koningen hebt, wie is de echte koning? Als je een ja. koning en koningin hebt, dan zou prins Klaus voor heel veel mensen de de de, de, de, de hoe noem je het? De, de koning zijn. De koning zijn. Boven de koningin. Boven de koningin. Dat kan dat kan dus niet. Ja. In dit geval is er helemaal niets aan de hand. Kan dat moeite? En en we hebben ja, voor het eerst, eerst... Iets bij. De is bij. van dit huis Ja, daar komt iets bij, want uh, dat is natuurlijk ook heel gebruikelijk in ons tot, tot voor kort, was als jij dus met een baron trouwt, ik, dan word ik barones, althans, ik kan me barones noemen. Als je met een koning trouwt, koningin. Als je met een prins trouwt, ben je prinses. Zoals ook die vrouwen ja. van die prinsen noemen zich prinses. Dus dat is heel gebruikelijk, dus dat was altijd dat dingen. Maar je zou nu wel, het probleem was nou, met een koningin, die kon je niet koning maken, want die zou dan hoger zijn. Ja. Maar het, het verschil is natuurlijk, je zou kunnen zeggen, we hebben wel prinsgemaal, dat je voortaan dan voor Amalia kan zeggen, koninggemaal. Nou, Om dan... toch, dat toch een beetje gelijkheid te krijgen. Want ja. we hebben nu ook met mannen die kunnen nu de naam van hun vrouw aannemen. Ja, zou kunnen. En we hebben nu voor het eerst in 122 jaar hè, ja. een, uh, een koning die we ja. krijgen. Want in november ach, nee, 1890 overleed Willem, Willem, Willem III... De derde. Een veertiger is het inmiddels. Willem-Alexander, eh, 27 april geboren in 1967... met maar één opdracht, koning worden. Toch is wel altijd geprobeerd hem een zo normaal mogelijk jeugd te geven. Ook later, toen hij zelf volwassen werd en kinderen kreeg... werd die lijn volgehouden. Maar een koningskind is nu eenmaal niet gewoon en leidt ook geen gewoon leven. En dat begint al met de aankondiging van je geboorte. Heden, op 27 april... In 1967 heeft Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Beatrix, het leven geschonken aan een flinke, welgeschapen zoon. We hebben hem de volgende namen gegeven. Willem Alexander, Klaus-Georges Ferdinand. En we noemen hem Alexander. van ja. van de Ik zweer trouw aan de koningin. Ik zweer trouw aan de koningin. In Nederland heeft u snel alles leren kennen. Waar begon het zo'n beetje? Nou, die is heel plotseling gekomen na Staveren. Toen is het waarschijnlijk het nieuws geweest. Ik weet het ook niet. Maar Staveren was nog niemand die me herkende. Maar toen ze eenmaal wisten dat, het, uh, gewoon, uh, dat ik er was, ja, toen werd ik meteen over herkend. Goed contact met mijn moeder is essentieel voor mij. Ik heb twee levens. Als je die uh, twee door elkaar zou laten lopen, dan zou geen van de twee goed werken, denk ik. Maar wat ik wel erg blij om ben, is dat ze ook in mijn studenten, in Leiden, in de studentenstad, dat ze daar. Uh, ja. Het kan ze niet schelen. Nee, Wat is. ik ben. En, ze zijn gewoon gezellig. Het is gewoon gezellig. En ja. dat, dat helpt mij toch om af en toe te vergeten wat je in feite bent in ja. een beetje een normale jeugd dat een foto in de krant waar ik een glas vast heb... meer invloed heeft op zo'n imago... dan vier jaar voorbereidingsprogramma's. Ik ga op speculaties hier niet in. Als ik op een gegeven moment een geschikte kandidaat heb... waar ik mee wil trouwen, zal ik dan die naam bekendmaken. En daarvoor ga ik op geen enkele naam in. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde... u de verloving aan te kondigen van onze zoon, Willem-Alexander... met Maxima Surgieta. Wees welkom, lief bruidspaar, nu gij u vandaag... aan elkaar voor het leven hebt verbonden. Wij denken thans ook aan de ouders van prinses Maxima en die vandaag in gedachten bij hun dochter en schoonzoon zijn... zoals zij bij hen. Willem-Alexander, wilt u Maxima Zorregieta... in uw leven als vrouw ontvangen en aanvaarden? Totdat de dood u scheidt, wat is daarop uw antwoord? Ja... programma voor de publieke omroep... ...naar aanleiding van het overlijden van prins Klaus... ...zondagavond om 7 uur in het Academisch Medisch Centrum. Enkele tientallen mensen kwamen al vrij gauw... Na het bekend worden van het overlijden van Wes Klaus hier naartoe met bloemen. Soms het bloemen. En dan we ze gewoon even kijken en respect betuigen. Er zijn kaarsjes aangestoken. Die staan nu opgesteld rond een boom bij het begin uh, van de oprijlaan. Hier de achteringang. Aan de ze weg in Den Haag. De achteringang van uh, Huis Den Bosch. En nog steeds staan hier wat mensen uh, te kijken naar die kaarsjes. Het enige waar ik echt altijd op gehoopt heb is een gezond kind. En daarom heb ik ook nooit willen weten of we een zoon of een dochter zou krijgen. Juist daarom. Het gaat er alleen maar om dat je een gezond kind hebt. En dat hebben we, godzijdank. Okay, je heb je koude voeten? Ja, maar je wilde zelf je schoen uit. He? Of niet? Yeah. Mijn oudste dochter was uh, terrifically uh, good looking and healthy at 3 o'clock this morning. When she thought it was absolutely time to get up. De rouwstoets met de lijnkoets van prinses Juliana is een kwartier geleden vertrokken van paleis Noordeinde. De kist met de Nederlandse driekleur werd door acht dragers in de lijnkoets geschoven. Onder het spelen van het Wilhelmus en een koraal uit de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Prins Bernhard is overleden. Hij stierf gisteravond om tien minuten voor zeven in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. De prins ligt opgebaard op paleis Soesdijk. Zo erg, ook in mijn eigen genen, bijna door mijn vader, door mijn grootvader. Ik heb gewoon zo'n liefde voor dat continent. Ik geloof ook in het continent. Dus ik denk dat als je daarin uh, gelooft, dan moet je ook durven je nek uit te steken en ook te investeren. Dat zei prins Willem-Alexander, 30 april. Dan uh, wordt hij dus koning Willem-Alexander. René van Ditshuizen is hier, historicus. Die weet alles van hoe dat dan gaat op die dag. Nou, nou ja, bijna alles. Nou, volgens mij een heleboel in ieder geval. Laten we even naar die dag uh, kijken. W wanneer is de traditie van inhuldiging eigenlijk begonnen in Nederland? Nou, dat is een hele oude Nederlandse tr traditie. Dat is het leuke. Het is echt Nederlands in de middeleeuwen. Want dan moesten heren die gingen reizen naar hun... Ondergeschikten om en om, dan moesten ze wederzijds bekrachtigen dat ze elkaar zouden steunen en helpen. En toen in 1813, dus 200 jaar geleden, ons land een koninkrijk werd, toen dacht men: God, laten we die oude traditie die tot en met de stadhouders altijd gebruikt werd waarbij ze een soort contract met elkaar afsluiten. Nu nog steeds, want dan moet dus de koning, nu in dit geval Willem-Alexander... moet dus eerst zeggen dat hij zich zal houden aan de grondwet... en alle dingen zal doen die hij moet doen. En vervolgens zegt het parlement, de vertegenwoordiging... dat ze dat ook zullen doen. Dus ze sluiten samen een contract, een soort huwelijk. Nou, dat hebben ze toen bedacht. Laten we dat gewoon voortzetten. Deze, en daarom heet het ook inhuldiging. Want ze dachten, een kroning... ja. We hebben geen kroon, we hebben geen troon, we zijn eigenlijk modern met een democratie. Bovendien, de allergrootste vraag was: wie moet die kroon op dat hoofd zetten? Een protestant, ja, maar dan worden de katholieken ja. boos. En wie moet dat doen? Dus wij gewoon, Daar kwamen ze niet uit. Vrij van wij religie. doen gewoon de oude ja. inhuldiging. Dus dat is een hele typisch Nederlandse uh, uh, plechtigheid. Er is echt een, een, een ritueel, een overgangsritueel. Waar dus echt op dat moment, ja, dan kunnen we een soort boodschap, nu is dit uw nieuwe. Forst, heel ja, dus geen kroning, terwijl dat nog wel vaak wordt, uh, wordt gebruikt. Wordt heel vaak gezegd, de kroning van Beatrix. Denk, nee, wij hebben geen kroning. <laughs> nee, maar er komt natuurlijk wel een, in die zin een kroon aan te pas. In de regalia, dat is een andere tafel. En daar, daar, daar uh, staan wat symbolen, rijksymbolen op. En daar zit ook een kroon bij, onder ja, meer. Maar die, die is wordt niet al te dragen. gedragen. Ja, dragen. Dus niet dus, op het hoofd, maar gewoon Nee, gedragen, nee, handen. nee En ik vraag me dan af, zouden ze hem thuis wel eens op de hoofd zetten? Maar goed, dat is even terzijde. Hij is groot, hè, geloof ik. Ja, hij is wel groot. Maar hij is dus van Willem 1, Van Willem 2 is deze. En die is dus van... Uh, van, van verguld goud, dus niet echt. En er zitten ook neppe edelstenen op. Want daar, maar ze dachten, ja, daar moet er een kroon bij zijn. Dus ook bij de eerste inhuldiging. En die werd dus meegedragen met zo'n scepter... en een zwaard en een rijksappel. Dus dat ligt oh, daar allemaal. Maar, het wordt niet opgezet. De maar er wordt niks nee. vastgehouden. Dus niet allemaal zoals de Engelse koningin. Hè, die gaat weer maar zo zitten. Want nu wordt de grondwet wordt nu met een kussen meegedragen. Dat vinden we nu ja. belangrijker. Dat heeft ook Beatrix dan weer ingevoerd. Dat die dus echt met een presenteerkussen werd ja. meegedragen. Nou dat ja, is en... een grote rol. Oh, sorry grote rol voor de nieuwe koning, die, ja, die, die, die bepaalt hoe de inhuldiging eruit gaat zien. Het is ja. natuurlijk wel een bijzondere vergadering van de staat-generaal. maar hij mag dat voor een ja. groot deel invullen. En u ja. bent ook van de etiketten. Uh, uh, moet hij iets speciaals aan? Is er een Ja zeker. Nou ja, in die zin dat bij uh, de laatste inhuldiging... was dus de prins Klaus en alle... Uh, uh, uh, de, staats, de, de, de koninklijke hoogheden... want er zijn dus geen staatshoofden, want dat hoort niet. Je hoort dus net de toekomstige of broers van... of zusters van, staats, van, van koninklijke staatshoofden. Die zijn er dan dus toen waar dat prins Albert... nu koning, prins Charles... die kan er nu weer bij zijn, die is nog geen koning. Nou, dus die kwamen in rok of in gala-uniform... met alle ordentekenen, en dus ook prins Klaus en de, en de oranjes en dan kwamen alle ministers en alle leden van het parlement komen in jacquets. Ja, maar en dan en Nils, het, het langen, gaat gewoon over die mantel, dat willen we weten, dat, de, verhaal. Oh, dat verhaal. De mantel. Nou, dan is, hebben ze aan? ook aan, nee, de koningin, of de koning in dit geval, die moet dus dragen, een, een, dat was naar, naar het model van de hertog van Brabant, dus ook heel oud, een koningsmantel van Hermelijn, want Hermelijn is van oud het teken van vastelijke waardigheid. En die is gemaakt in 1814 eh, dus ook, en 15 is die twee keer gedragen, en die is, helaas, er uh, was niet zo goed op gelet, dus toen Beatrix koningin werd, was er geknipt te zijn. En, en, en gaten. Dus toen hebben ze. Ja, die is verstopt in de oorlog. Ja, en uh, de, het verhaal gaat: hij is verstopt in de oorlog, ingemetseld in een muur, toch gevonden en uiteindelijk ergens in Duitsland uh, t, uh, terechtgekomen bij. Ja, fantastisch dus Daar hebben nu dan een moderne bereiden, versie maar. van. Ja. Geweldig, geweldig. Ja. Ja. Nee, goed. het is een mooi verhaal. Ja. Ja. We praten zo verder. We gaan nog één keer namelijk naar Paleis Noordeinde in Den Haag. Daar is al de hele avond onze verslaggever Matthijs van der Wiel. Waar zojuist een mevrouw op een fiets naar het hek toe kwam. Waar de twee agenten staan te wachten met een fles wijn in haar hand. Een fles wijn met een kaart met erop de tekst. Om straks rustig van te genieten. Stroom mensen die flink op gang kwam. Vlak na de toespraak natuurlijk. En nu, zijn, nu is er bijna niemand meer hoor. Het regent en het is wat later. Staan er nog alleen maar wat camera's te wachten. Dus op die laatste bezorgers werden ook bloemen net afgeleverd. Door een bloemist die uit Amsterdam hier naartoe was gekomen. Hij zei dat is van een particulier, gewoon iemand die hem gebeld had om een bestelling door te geven. Dat moest naar Paleis Huis ten Bos voor de koningin. Die kwam van een beetje verder. De meeste mensen hier vanavond die hier naartoe kwamen naar het paleis, dat zijn toch vooral buurtgenoten. Als we de bruggetje overgaan, dan lopen we altijd even te, te, te zwaaien naar daar. Hé, hey, dames, met in totaal 1, 2, 3, 500. Ja, 500. Vijf, vijf hond. vijf ja, We lopen hier uit. Ja. Ja. Ja. En iedere dag zwaait u even? Ja, even. Je weet het nooit. U gaat het nog missen? Ja, zeker. Absoluut. Maar je weet niet wat Willem-Alexander gaat doen, natuurlijk. Ja. Heeft zo teruggezwaaid? Uh, nee, heb ik nooit gezien. Nee. Het was nee, gewoon nee, uh, uw zesde aan natuurlijk. haar? Natuurlijk. Ja. Natuurlijk, 100 procent. Ja, zeker. Ja. En nu ja, komt u heel hard zwaaien? Ja, ja. Hard. zeker. Absoluut, absoluut. Ja, ja. echt uitzwaaien. Ja. Nou, zover is het nog niet. Nee, Na een paar maanden kunt u het doen. 30 april ja. natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat Willem-Alexander het goed gaat doen. 100 procent. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. Hij heeft goede leeftijd ook. Dat is hier die buurt, hè, hier in Den Haag. Daar zijn ze wel heel erg van het koningshuis, hè? Ja, ja oh, absoluut, oh, ja. absoluut. Zeker. Iedereen, hè? Ja, ja zeer zeker. Er ja. weinig tegen die we inderdaad niet voor het koningshuis zijn. Dat gaat wel. leven als je in de buurt woont. Ja, ja zeker. Ja, ja, en wij zeggen altijd, wij vriendinnen zeggen altijd uitsloverig, Als, als bijvoorbeeld iemand de weg vraagt. Dan, uh, dan zeggen we, wij wonen maar één straf, van wij dat tot onze koningin. Altijd. uitsloverij ja. misschien, chauvinistisch, maar ja. het hoort erbij. Daar bent je echt trots op? Uh, absoluut. 100%. Oh, ja, ja. Een moeder met twee dochters. Annabel heeft het net gezien. Wat hebben we gezien, Annabel? Wat hebben we net op televisie gezien? Koning. koning. Koningin, ja. hè? Ja, en er komt de koning. Zij zal niet beter weten. Ja, zij weten het Dat hoor. is het grote verschil, hè? Ja. Heel veel generaties hebben niet anders geweten dan dat er een koningin was. Ja. En uw dochter, die is... 2,5. Die zal altijd denken dat er een koning op de troon zit. Ja, inderdaad. Nou, ze vindt het heel spannend, Annabel. Is het net als in de sprookjes? Ja. En waarom dacht u, uh, het is geen bedtijd? Ik ga met mijn dochter daarvoor <laughs> nou ja, dat paleis woon, staan. wij wonen hier om de hoek, dus ik dacht even kijken wat er te zien is voordat ze naar bed gaat. <laughs> ik vind dat de koningin het hartstikke goed gedaan heeft, dus... Uh... Dat uh, uit eerbetoon misschien wel, ja. De meeste mensen staan door het hek te staren... daarachter die agenten in de verte aan het einde van de laan... naar de lichten van het uh, paleis. Deze meneer zit alleen maar met zijn telefoon te prutsen. We proberen nu even in te checken inderdaad, met Foursquare bij de buurvrouw... Inderdaad, om toch een arm om haar heen slaan. slaan. Je wilt even met de telefoon laten zien, ik ben er ook. Precies dat inderdaad. Zit ja. ze erop? Ik weet niet of ze erop zit, haar huis wel, dus dat moet wel goed gaan. We hebben wel een ja. afdeling uh, digitale technieken bij de RVD... Ja, dus dan zal dit inderdaad ook wel uh, bij kunnen. Ik denk dat Even we... voor de luisteraars die niet weten wat inchecken op Foursquare is. Dat is op social media inderdaad laten weten waar je, waar je bent. En nu proberen we dat inderdaad hier, uh, hier bij de Koningin te doen. En dat wat wilt u daarmee zeggen? Uh, dat waren ondersteunen inderdaad in, uh, in de tijd die ze nu, uh, die ze nu ingaat. En kijken... Is dat nodig? Is het erg voor haar? Nee toch? Ze heeft er zelf nee, voor nee. gekozen. Ja, ik denk ook dat het inderdaad goed voor haar is. Inderdaad dat ze gewoon nu inderdaad. Ge of gaat genieten van haar welverdiende. Uh, ja. Pensioen. Is het gelukt met Foursquare? Ja, uh, incheck is inderdaad wel, uh, wel gelukt inderdaad. Ja, staat u nee, nu ingecheckt op Huis ten Bos? Nu inderdaad ingecheckt op Huis de Bos, ja. inderdaad. En eens kijken of met een nieuwe koning inderdaad... of hij het ook een skitje uh, zo zal gaan doen. En dan is er het meisje dat een kaart gaat afgeven aan de agenten. Kaart voor de koningin. Met op de voorkant een oranje tulp. En op de achterkant jouw tekst. Ja. Wat staat er? Uh, lieve koningin, bedankt voor alle jaren. Nou, dat is een, uh, een mooie tekst voor de koningin in Den Haag bij uh, Paleis Noordeinde. Liedeke Morsinkhoff verzamelt voor ons uh, nou, dergelijke reacties misschien ook wel. Lideke, uit binnen en buitenland. Waar, uh, wat is er het komend uur bijgekomen? Nou ja, in ieder geval in Engeland uh, wordt uh, koningin Beatrix wel een beetje omschreven... op een manier die past bij uh, de reactie van het kleine meisje wat we net hoorden. De correspondenten van de BBC die noemt Beatrix een surrogaatoma voor veel Nederlanders. En ze legt ook uit dat het in Nederland best gebruikelijk is... dat een koningin of een koning op een zeker moment aftreedt. In tegenstelling eigenlijk een beetje uh, tot hoe het in Groot-Brittannië gaat. En daar speelt de Daily Mail ook op in. Daar koppen ze de koningin treedt af voor haar zoon van middelbare leeftijd. Sorry Charles, niet die koningin, maar die in Nederland. Dus de vergelijkingen worden daar ook wel uh, getrokken. In Argentinië zijn ze erg opgetogen... met het feit vooral dat Maxima koningin gaat worden straks. Aan het grote Argentijnse nieuwswebsite staat erbij stil... Uh, Beatrix de eerste gaat plaatsmaken voor Maxima de eerste. En uh, Willem-Alexander heet in Argentinië overigens Guillermo Alejandro. En zijn er ook wel reacties van andere koningshuizen in Europa of buiten Europa? Nou, het is nog redelijk stil. De enige die eigenlijk echt gereageerd heeft, dat is koning Albert van België. Die heeft uh, gezegd, ik ga nog persoonlijk contact met haar opnemen... Uh, met koningin Beatrix opnemen, om haar geluk te wensen met haar besluit. En zal ik ook doen met Willem-Alexander. Die zal ik veel succes wensen voor de toekomst. Maar voor de rest blijft het nog stil... Uh, Koningen en koninginnen hebben kennelijk ook andere dingen te doen. Uh, het Zweedse koningspaar is vanavond bij een 200 jaar jubileum... van de Bos- en Landbouwacademie. En daardoor niet in de gelegenheid om te reageren. <lacht> en Moet ook gebeuren. Zeker. En vanuit Denemarken en Noorwegen klonk gewoon geen commentaar. Dus het is nog wat stil aan het uh, Koninklijk Huisfront. Lideke Morsinkhoff, uh, komen er nog mededelingen met meer ja. van de RVD? Want die, uh, nou, die zijn snel vanavond. Ja. Uh, to the point. En, en, en, en we geven antwoord op vragen. Want uh, een vraag is bijvoorbeeld, wat, uh, wat, wat gebeurt er voor al die organisaties en, en instellingen... die de koningin de komende tijd uh, verwachten? Nou, daar is de volgende mededeling over gedaan. Over het doorgaan van staats- en officiële bezoeken in de periode... Rondom de abdicatie. Ik weet niet van staatsbezoeken, maar goed. Eh, rondom de abdicatie in worden zo snel mogelijk mededelingen gedaan. Hetzelfde geldt voor werkbezoeken en andere geplande evenementen. Kijk je even in de agenda van het Koninklijk Huis. Dan zou de Koningin bijvoorbeeld op 13 april het Rijksmuseum openen. Eh, ze brengt decoratie Kosovo 1990 aan op vaandel Koninklijke Luchtmacht op 27 maart. Nou, zo zijn er nog een paar Dat dingetjes. Dat kan toch allemaal best doorgaan? Dat kan waarschijnlijk gewoon ook wel allemaal doorgaan. Maar kennelijk. Is er iets? Want anders was die mededeling niet gekomen. En uh, ik denk dat ze zich in Gelderland bij het 100-jarig bestaan uh, op 1 maart ook niet zo veel zorgen hoeven te maken. Maar je weet het niet, want we hebben de mededeling. Raniel dus van dit huis. Wat verwacht u van, van straks Be prinses Beatrix? Ze zei wel van, nou ah, ik, ik hoop u nog uh, te zien. Hè, eigenlijk dat was ja, in haar toespraak. Ik hoop vond Ik vrij u nog te zien. Uh, ja. Opvallend. Dus ze gaat dus niet uh, achter de gordijnen. Trekken, zeg maar. Nee, want uh, dus dat is interessant. wat haar moeder natuurlijk ook heeft gedaan en Juliana die is ook in het maatschappelijk werk gegaan. En dat ligt ook wel in haar aard. En misschien zoekt ook nog wel in echt een omlijnde vaste Bezigheid, wat horen we dan? Wel. Ja, eerder vanavond hadden we het over kunst en cultuur. Dat ze misschien in die hoek nou, veel zou opduiken. Bij hen, moderne kunst dan vooral en, uh, en muziek en dan zelf natuurlijk als goed beeld houden, dat zou kunnen, dat zou ja, goed zijn. Ik heb Mijn nog nou? een bericht uh, en daar weet Renilda, dus denk ik, ook wel wat van. Uh, de wijziging functionele hofhouding, want het is gebruikelijk dat bepaalde leden van, van de hofhouding uh, bij het aantreden van nieuwe koning hun functie neerleggen. Dan gaat het over de grootmeester. Dan hebben we hebben het over Marco Hennis. Is dat tegenwoordig chef militair huis, uh, generaal Morsink. Uh, uh, wie zie ik nog meer? De meeste? ceremoniemeester, Wim Kozijn. Daarvan wisten we al dat hij uh, in de zomer zou vertrekken. De Hofmaarschalk, uh, Klein Schiphorst. Nou, zo zijn er nog een aantal die gaan ja, die moeten dan ruimte maken uh, om de, de koning in de gelegenheid te stellen... zijn grondwettelijk recht uit te oefenen om zijn huis in te richten. Ja. Ik denk niet dat ze één op één allemaal weggaan, nee. er zullen ook weer terugkomen. Nee, ze moeten natuurlijk voor een middel, gaat dat dan zo? En dan is het natuurlijk al lang van tevoren besproken wie dat wel blijft en wie niet. Dus de grootmeester blijft zeker zitten, want je moet natuurlijk ook wat... en een heleboel andere mensen trouwens. Want je moet natuurlijk wel met een team wat het vak al kent doorgaan. Want er moet natuurlijk van alles geregeld worden nu. En als je dan allemaal nieuwe mensen zou hebben, dus daar is geen sprake van... Nee. dan zijn er een paar die paar de oude dames misschien? En natuurlijk de hofdames, de, hofdames, de ja. oudere hofdames. Want die zijn natuurlijk ja, tegen bijna even ouders de koningin. Of iets jonger. Maar ik denk dat die ook wel... Die hebben heel veel jaren heel hard gewerkt. Dat die, en die wordt ook niet betaald. Het is dus nee. een honoraire functie. Dus die... Leggen, het is nog maar de vraag mee. of ze terugkomen ook. Het dat is niet hofdame. terugkomen, wel, het Nou het begreep ja, begreep ook ja, ik denk dat want als Maxima wel hofdames zal willen hebben... maar die heeft niet zoveel nodig, want die is geen regerend vorstin. Ja. Dus En er zijn een paar jongeren, in totaal nu geloof ik pas twee, ja. Dus die zouden dat dan misschien wel met z'n tweeën voorlopig ja. kunnen doen. Ja. Dat is allemaal voor later. Um, Rijn dus van huis, dank dat u hier naartoe kwam. Dat geldt voor alle gasten die een spoorslag naar Hilversum zijn afgereisd. Straks uh, meer gasten, dank in ieder geval... Reniels Niels van Ditshuizen, wij gaan uh, naar het nieuws van half tien. Het is één minuut over half tien, uh, Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april... komt er een speciale postzegel. Op die postzegel zullen afbeeldingen staan van Beatrix en Willem-Alexander. speciale zegel zal over enkele weken te koop zijn. En na de speciale zegel komt er eerst een tussenzegel... en daarna een definitieve postzegel... met erop de beeldenis van koning Willem-Alexander... Deze zegels verschijnen een paar maanden na elkaar, na de troonswisseling. Na de inhuldiging op 30 april blijven koning Willem-Alexander... en koningin Maxima voorlopig op landgoed de Horsten in Wassenaar wonen. Ter zijner tijd verhuizen ze naar Huis ten Bosch. Parijs Huis ten Bosch wordt vanaf de inhuldiging van Willem-Alexander... gebruikt voor officiële gelegenheden en ontvangsten. Parijs Noordeinde blijft het werkparijs. Prinses Beatrix zal op een duur verhuizen naar kasteel Drakenstein... in de Lage Vuurse, waar ze ook met haar gezin woonde... voor ze koningin werd.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 omdat 27 april 2014 op een zondag valt... wordt de Eerste Koningsdag gevierd op 26 april. De Oranjes gaan dan naar Amstelveen en de Rijp. Vanavond om 7 uur maakt de koningin Beatrix... die donderdag 75 wordt in een toespraak op radio en tv haar aftreden bekend. Ze heeft een paar jaar over abdicatie nagedacht. Dat ze nu plaatsmaakt voor Willem-Alexander... is niet omdat het ambt haar te zwaar valt. Het is omdat ze tijd vindt voor de nieuwe generatie. In haar toespraak stond ze met nadruk stil... bij de steun die ze vele jaren van prins Klaus heeft gekregen. Dit zijn de hoofdpunten. Het Radio 1-journaal gaat verder tot half elf, nee, tot elf uur vanavond. Uh, om te praten over dit nieuws van Koningin Beatrix. Ja, ze zijn allemaal wel eens bij haar op het paleis geweest. voor consultaties, de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. En ze reageren vanavond natuurlijk ook allemaal op het nieuws. Hans Andringa praat met Arie Slop van de Christenunie. Meneer Slop. Ik zag u net bij de balie kijken naar de toespraak van koningin Beatrix. Wat, wat, ja, wat gaat er op zo'n moment door u heen als politicus? Nou, ik vond het emotioneel. En, en, uh, ik, bedoel, ik ben natuurlijk gewend om beroepsmatig best wel een bepaalde afstand te houden bij onderwerpen. Maar dit raakte mij wel. En... Waarom raakte u dat? En wat raakte u? Nou, het, is, het is natuurlijk onze koningin, maar het is ook mijn koningin. Ik heb haar meer dan 30 jaar, zoals veel mensen in Nederland, uh, meegemaakt. Ja. Ook uh, van zeer nabij uh, meegemaakt. Ook vanwege mijn werk als uh, fractievoorzitter uh, in het parlement... En uh, ja, je weet dat het een keer gaat gebeuren, maar als het dan echt zover is... en de wijze ook waarop ze weer ook in haar bewoordingen aangaf... hoe ze het koningschap ervaren ja. had, hoe ze naar Nederland uh, keek... ja, dat, dat, dat maakt echt wat bij mij los. Ja. Als u even naar het nieuwe koningspaar kijkt... wat denkt u wat zij voor soort koningschap zullen gaan hebben? Nou, dat zal natuurlijk in de komende jaren moeten blijken. Alle vertrouwen in, ook in onze kroonprins, dat hij straks als koning... Uh, die positie zal gaan innemen, ook met uh, prinses Maxima naast hem. Ik hoorde volgens mij de minister-president zeggen: Koningin uh, Maxima. Dat zou, mij betreft, ook uitstekend uh, zou zijn. Om, Verrassing voor u, Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima? Nou, ik heb ooit een keer in een radioprogramma gezeten waar dat. Uh, het, het onderwerp was of ze zo genoemd mag worden. En ik was daar van harte voor. Dus als dat zo ook echt zal gaan worden, en dat zullen we zien... dan heeft dat mijn, uh, mijn hartelijke steun. Uh, kijk, ik, wat ik bijzonder vond aan uh, koningin Beatrix... is dat ze op een heel eigen wijze ten opzichte van haar moeder... Uh, haar werk heeft ingevuld. Zoals ook koningin Juliana het weer op een, haar eigen manier heeft gedaan. En dat zou ik ook Willem-Alexander... Uh, toewensen dat hij op zijn eigen wijze dit uh, zal gaan doen. Maar ik ga ervan uit, want dat zit in het DNA van de Oranjes... dat die warme betrokkenheid uh, bij ons uh, Nederlandse volk... en ook het Caribisch deel uh, van het uh, koninkrijk, dat dat uh, volop aanwezig is. En ook dat uitdrukking zal komen in de wijze waarop zij ook invulling aan het koningschap gaan geven. Ik hoorde koningin Beatrix zeggen, ze zijn goed voorbereid. Heeft hij daar enig inzicht op hoe goed zo'n voorbereiding kan zijn? Nou ja, u, ook de NOS volgt volgens mij op de voet wat het Koningshuis doet. En we hebben natuurlijk allemaal kunnen zien dat uh, Willem-Alexander in de afgelopen jaren... heel erg betrokken is geweest bij het werk van zijn moeder. Vorige week ook nog weer bij de staatsbezoeken. Dan zijn ze er ook altijd uh, bij. En in dat opzicht uh, ben ik er ook van overtuigd... Uh, ook uh, kijkend naar hoeveel jaren hij nu ook al uh, in deze rol zeg maar, uh, gefunctioneerd heeft... Uh, ja dat de koningin gelijk heeft als ze zegt van... Uh, zij zijn er klaar voor en uh, zij kunnen dit ook aan. Alle vertrouwen ook daarin. U hoorde Arie Slop van de ChristenUnie. Inmiddels zijn hier uh, aangekomen Michiel Zonneviel... voorzitter van de Nederlandse Bond van Oranje Verenigingen... burgemeester ook van Leiderdorp. Welkom. Nee, niet meer. Sorry. Nee, ik ben sinds een jaar geen burgemeester meer. Nee, ben geen van burgemeester meer. <laughs> nee, sorry. U was burgemeester van Leidendorp. en Paul Snabel is hier ook directeur en nog steeds hè, van het Sociaal nog, en Cultureel Planbureau nog een paar en socioloog. De heren, is het uh, al een beetje bij u uh, ingedaald het nieuws, meneer, meneer Snabel? Ja, het ging natuurlijk heel snel, omdat vanmiddag al om vijf uur hoorde ik uh, dat, dat de koningin een belangrijke mededeling zou doen. Nou ja, je weet, de, dit het kan is een maar moment zijn. waar eigenlijk iedereen op zit te wachten uh, dat het een keer gaat gebeuren. En het lag wel een beetje voor de hand dat het ergens in deze periode zou gebeuren. We wisten ook wel dat de koningin het helemaal in eigen hand zou houden wanneer het verteld zou worden. en dat de periodes daartussen, van het bekendmaken dat... en dat er iets gaat gebeuren, heel kort zouden zijn. Dat is precies wat er gebeurd is. Ja, maar en hoe is dat bij u, meneer Zonneviel? Is het al een beetje verwerkt? Nou, wel grappig dat u het woord indalen gebruikt... want daar gaat meestal een lange voorbereiding aan af, he, bevalling. Maar dus in die zin, uh, wat de heer Schnabel zei... Op een gegeven moment ga je er wel rekening mee houden. Ja, en ze heeft er ook jaren over nagedacht. Droom, zei en als ze over vereniging zijn we al enige jaren bezig met voorbereidingen. We hebben een circulaire al twee jaar geleden gemaakt van onze leden: van dit kun je doen op een, bij een troonswisseling, dat kun je doen. En we zijn al anderhalf jaar bezig samen met Stichting Nationale Boomfeestdag. om weer overal koningslindes te planten. Ten gelegenheid van een troonswisseling. En een boom heeft enige tijd nodig om te groeien. Dus ja, we waren er al mee bezig. En hoe staan die bomen er nu voor? Uh, er zijn verschillende kwekers, groene kwekers. Want kwekers zijn niet per definitie groen, heb ik ook geleerd de afgelopen tijd. Maar er zijn dus verschillende kwekers die deze bomen kunnen gaan leveren. Ja, en, en wat, wat gaat er dan exact mee gebeuren? Is dat dan op 30 april? Nou, dan kunnen gemeenten ter herinnering van de troonswisseling een boom planten. Hè. Als iemand in Leeuwarden bij het Oude Huis komt, staat daar een prachtige Wilhelmina-boom in Leiden op de plantage ook. Ter herinnering, toen 1898. Dus ik hoop dat er veel bomen ter herinnering aan 2013 komen. bomen ja, ja, vindt u dat een mooi, een mooi gebaar, meneer Snabel? Ja, boven zit er ook een zekere traditie en in. Je vindt het vaak ook in stadsparken nog wel. Ik vond het pas in het bos in Driebergen bleek ineens een hekje te staan met daarin een Willemina-boom. Wil, ik geloof, het was 1898 of 1923, want ook toen ja. zijn er ook weer bomen geplant toen het 25 jarig jubileum was van, van ja. koningin Willemina. Want, want er breekt wel een tijd van tradities weer aan in Nederland. Ik heb er alweer een heleboel voorbij horen komen. Mm, en voor ja. veel mensen in Nederland ook nou, voor het eerst dat ze daar kennis mee maken? Ja, maar in die zin is het dus niet echt een traditie. Het is het oppakken van een lijn die eigenlijk maar heel weinig voorkomt. 33 jaar geleden maar, voor het ja, laatst? De, de, precies, er zijn maar drie uh, wisselingen geweest in de afgelopen 100, meer dan 100 jaar. Dus het is allemaal toch wel heel weinig. Maar ja, het zijn natuurlijk wel hele memorabele hele, uh, momenten in een uh, samenleving. Ja, meneer Zonneviel? Ja, en uh, op zich ben ik daar ook uh, blij mee. Ja, met enige weemoed, laten we dat wel zeggen, maar... Zoals de koningin zelf zei, het is tijd voor een nieuwe generatie. Maar het is goed dat iedereen leren is van een aantal facetten van onze staat kan kennismaken. Ja, want meneer Snabel, dat viel wel op. Hè. Ze, ze, ze stopt er niet mee omdat ze het gehad heeft, even mm -hmm. in mijn woorden. Um, ze zegt, het is tijd inderdaad, zoals meneer Zonneviel zegt, voor een nieuwe generatie. Ja. Wat bedoelt ze daarmee? Ja, haar zoon natuurlijk, die is 45. Nee, dat begrijp 45, ik. Maar, maar, maar waarom maar... nu en niet drie jaar geleden en niet over ja, drie dat, jaar? Nou ja, daar zijn altijd speculaties over. Die hebben ook wel vaak te maken met als er een grote politieke onrust is dat de koningin in dat moment dan niet zal kiezen en zo. Men weet het natuurlijk allemaal niet, want daar krijg je natuurlijk nooit echt iets over te horen, maar dat ligt wel voor de hand dat ze het toch zal willen doen in een periode dat een redelijke stabiele situatie eh, lijkt te zijn. En dat is waarschijnlijk toch de inschatting dat dat nu zo is. Ik merkte toch ook wel de zekere symboliek die erin zit van het bereiken van een 75 jarige leeftijd, het 200-jarig bestaan van het koninkrijk. Ze noemden het zelf ook heel uitdrukkelijk. Ook weer het kiezen voor de koninginnedag, ook de dag waarop ze zelf is ingehuldigd? de troon heeft bestegen, he, om het er niet echt Natuurlijk, maar toch uh, de, de koningin is geworden. Dat zijn toch wel dingen waarmee je ook momenten neerzet. die toch ook meer dan een, ja, echt van een hele grote symbolische betekenis hebben. En is Nederland ook toe aan een nieuwe generatie, vindt u? Of hadden wij nou, nog wel een tijd dat, met haar ja, door kunnen kijk, gaan? Ja, natuurlijk kan dat. Maar ik denk toch dat, dat, laat ik zeggen, wat we zien in Engeland en ook in sommige andere landen. dat in Nederland toch dat eigenlijk niet, ook de meeste mensen echt niet verstandig vinden. Uh, je slaat eigenlijk bijna een generatie over. Want daar komt het langzamerhand in Engeland op neer. En ook in jaar. Met België en Spanje. Op ja, een gegeven moment gaat de rechter ook wel een beetje ja. uit bij die ja, mensen. Dat is Heb niet het idee. Je wordt toch Ik denk dat het wordt ook ouder. heel goed beseft dat ze ook ouder wordt. Ze is heel sterk, maar ze heeft ook fysiek zo wat problemen. Um, ze is ja? natuurlijk heel helder van geest. Maar nou, heeft ze, ze, fysiek? ze heeft soms wat problemen gehad met het lopen en met het lopen van trappen. Dat is niet geheim. Dat, dat was ook echt een probleem. Ja, nou, dat dat zien we toch niet heel, heel vaak ja, in beeld. En was in Bruna ook duidelijk te zien toen de sultenaar van de trap af... Uh ja, Menno jij, ja, jij bent ik, ik, bij die ja, bezoeken geweest. Ik, ik zit dit even terug te halen, maar ik heb vorig jaar toch ook van een trapje af zien springen op een boot en door nee, hij die was. Ze heeft het ja. natuurlijk allemaal wel gedaan, maar het is toch, je merkt ook bij ja. haar gaat toch ook spelen dat je natuurlijk je toch. wordt kwetsbaarder. Je 70 is niet meer 65, hè? Dat, ja. Je wordt kwetsbaarder. Maar ze zijn nog bij het personeel. Zolang van, ik uh, nog kan lopen, ja. dan gaat het goed met me. Ja, maar goed, ja. ik denk ook de leeftijd van haar eigen zoon, dat het ook reëel is dat hij op die leeftijd, het is toch ook bijna middelbare leeftijd al, dat hij die rol overneemt. fijn, ik vind het allemaal, ja, op zichzelf is er helemaal niks en 32 jaar, bijna 33 ja. jaar, is natuurlijk gewoon wel. ontzettend <laughs> ja. lang. Als ja. je dat realiseert, hè, Wim Kok was net op televisie, we zaten even aan het voor te praten. Hij was nog vakbondsleider toen de koningin aantrad. En hij is nu al tien jaar geen minister-president meer. Als je dan even realiseert, dan besef je hoe lang die periode is. Dat is bijna een heel, een heel werkend leven. Dus dat is, meneer Zonneviel, een verdiend pensioen voor... Koningin Beatrix. Uh, ja, en ze heeft het uh, ruim uh, volgehouden met de nieuwe regels... van de pensioengerechte leeftijd. Dus alle reden om te zeggen, van: wilt u stoppen, dan moet u dat zeker doen. Maar ik denk dat het gewoon goed is, uh, met alle weemoed... en alle respect en bewondering, dat nu een... Uh, volgende generatie een kans krijgt. Want ik zit in meer besturen en daar zie je ook dat het gezond is... om na zoveel jaren eh, toch eh, wat functionele en personele veranderingen te krijgen. Want de tijden veranderen gewoon. En hoe verwacht u dat, dat de koning Willem-Alexander ontvangen zal worden? Hoe, hoe zit het met het vertrouwen in hem? Oh, ik heb... Uh... Geen enkele reden om aan te nemen dat uh, er minder enthousiasme zal zijn en dergelijke. Als ik nu al zie hoe, en dat krijgt natuurlijk een nieuwe dimensie dit jaar, uh, Koninginnedag uh, wordt voorbereid. Als, dat is dan een van de activiteiten van die honderden oranje verenigingen. Maar uh, dan zal uh, het enthousiasme dit jaar uh, alleen maar groter worden. Maar de logistiek is natuurlijk al voor een groot deel bepaald. Omdat uh, ja, 30 april uh, is Koninginnedag, dus dan weet iedereen dat er wat moet gebeuren. En dat gebeurt dan ook. Ja, Meneer Snabel, hoe denkt u dat hij ontvangen zal worden? Uh, koningin Beatrix zei destijds bij haar inhuldiging... dat ze het vertrouwen echt moest verdienen. Mm -hmm. Zal hij daar ook zo tegenover staan? Of gaat hij misschien nee. met wat meer vertrouwen Ik erin? Ik denk dat het wat makkelijker zal zijn. Ten eerste, ook door, door de media, door de hele manier waarop televisie... Ernaar, met name televisie ernaar kijkt... zijn natuurlijk Willem-Alexander en Maxima zeer vertrouwde figuren. Bovendien, de laatste jaren bijna bij alle hele grote officiële zaken... de staatsbezoeken zijn zij er eigenlijk altijd bij. We zijn al aan ze gewend. Nou ja, dat Zeker ook, maar meer. En, de, en de, laat ik zeggen wat wel is vergeten wordt. De prins is natuurlijk van kleinkinds af aan klaargestoomd voor deze functie. Hij heeft 25 jaar lang, kun je zeggen, vanaf het moment dat hij van de middelbare school afging. heeft hij zich steeds omringd geweten met de beste adviseurs van Nederland. Ze zijn overal geweest. Dat wordt nog wel eens onderschat ja, Maar assistie, heeft hij zijn ja, waar dus. zij allemaal bezoeken hebben afgelegd, tot in de kleinste plaatsen. in buurthuizen. Je ziet voor het Oranje Fonds. 20, 25 werkbezoeken per jaar. Dat is echt heel veel. Ze zijn echt wel heel vertrouwd met de Nederlandse samenleving. En omgekeerd ook. Iedereen weet ook dat dit gaat gebeuren. En ik denk dat de meeste mensen daar ook echt helemaal geen probleem mee hebben. Natuurlijk, het is een ander iemand. Het zal voor het eerst na 120 jaar, ruim 120 jaar, is er hier een koning. Koningen hebben het toch wat moeilijker tegenwoordig, zeg ik altijd, dan koninginnen. Hè? Dat, euh, nou, omdat koningen, euh, laat ik zeggen, hun traditionele rol... die vroeger heel sterk met het leger verbonden was... dat kan er juist eigenlijk bijna niet meer. Dat is alleen nog maar heel ceremonieel. En dat past niet bij een man of zo, Dat Het is een beetje u? moeilijker. Het is voor een man wat minder makkelijk dan voor een vrouw. Bovendien, ik zeg altijd, mannen hebben ook nog het probleem... dat natuurlijk wat bij een koningin altijd kan. Hoe ziet ze eruit? Wat heeft ze aan? Wat, ze aan? wat voor hoeden, wat voor jas, Ja, maar dat wat gaat voor prinses... Of, die de doet, dat de koningin. Dat doet de koningin, maar ik bedoel dus een uh, nee. Voor de man is het, is het repertoire... Hij moet meer zoeken niet, naar rol dan, dan de koningin deed... in, in ons staatsbestel. Ik denk, zeker omdat hij geen voorbeeld heeft. In Nederland heeft hij natuurlijk niet, kan hij niet zeggen... mijn vader deed het zo of mijn grootvader hmm. deed het zo. Het was een over-over-overgrootvader. Het was geen goed voorbeeld. Dus in die zin vind ik het ook wel goed... Dat hij zich kennelijk niet Willem IV gaat noemen. Want Willem III was niet echt een goed voorbeeld. Uh, voorbeeld. Nee, simpel. Nee. Ik bedoel, dat suggereert toch iets. Dat je in een lijn wilt staan. Maar dat je ook zegt van. Ja, maar die lijn van die koning. Met name die laatste koning. Ja, want, want even was, voor, voor de luisteraars die de geschiedenisles niet in hun voorhoofd hebben zitten. Wat was het grootste probleem met Willem III? Dat het een zeer onmoeilijke, on, on, on, zeer lastige. zeer humeurige. En zeer uh, zelfs zeer. we uh, ja, ja. Zeg maar zeggen, driftige man was. En dan druk ik me nog zacht uit. Of moet Realiseren. En hij had moeite met zijn staatsrechtelijke rol. En dat zegt dus rol. In die tijd werd het, was een koning ook nauwelijks zichtbaar. Dat is dus eigenlijk wat we wel eens vergeten. Het is koningin Emma geweest, ja. die met Wilhelmina door het land is getrokken om haar als het ware aan de onderdanen te presenteren. En geleidelijk aan is die rol van het koningshuis steeds meer die richting uitgegaan van deel hebben aan wat er in het volk gebeurt. Ja. Dat was Willem III had daar zeker in de laatste 10, 20 jaar van zijn ja, regering totaal geen boodschap aan aan wat de mensen wilden. Dus het wordt geen Willem de Vierde, Koning Willem-Alexander, eh, Koningin Beatrix, dan prinses, die gaat eh, in Lagevuurse wonen op kasteel Drakenstein. En onze verslaggever Martijn van de Zanden die sprak daar vanavond met de voorzitter van de Dorpsraad. Om te vragen wat hij vond van dit nieuws, Hein van Oosterom. Ja, ik vond het een hele uh, warme speech, moet ik zeggen. Heel kort, heel bondig, maar. Heel warm uit hart gegeven, dat merkt hij echt. Zij is vanzelfsprekend van harte welkom hier in Lakenvuurse natuurlijk, hè? Absoluut, absoluut. We hebben natuurlijk meegemaakt dat voordat ze voor Stin werd hier ook gewoond heeft. Ik zelfs heb ik als klein kind, uh, zijn we nog wel eens uitgenodigd op Drakenstein... om warme chocolademelk te drinken rond kersttijd en daar kerstliedjes te zingen. En daar verheugt hij zich nu ook alweer op? Nou, zoiets dergelijks zal ook dat weer gaat gebeuren, ja. Natuurlijk... Uh... Als je voorstin af bent, dan kun je misschien ook iets makkelijker onder de mensen bewegen. En uh, ik zou het heel erg leuk vinden als ze zich ook zeg maar, zichtbaar zou zijn op het dorp, inderdaad. Op het moment dat ze gaat verhuizen, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Ze zei inderdaad ook in haar toespraak van... Ja, ik, ik hoop geen afscheid van u te nemen, hè, dat ze mensen wil blijven zien. Daar zat ik aan te denken toen ze dat zei, inderdaad. Ja. Want hebben we hebben met Juliana eigenlijk hetzelfde meegemaakt toen zij voorstin af werd... dat er uh, ja, toch veel openlijk contact werd. Ze werd regelmatig in het dorp gezien en... Uh, Ging Brits spelen met haar vriendinnen in een van de restaurants. Dus ik hoop ook inderdaad dat het met uh, koningin Betek zo gaat, gaat lopen. Ik geloof dat jullie uh, dat, dat, hebben gezegd dat jullie misschien wel een feest zouden willen organiseren... als de koningin hier daadwerkelijk komt wonen. Is, is dat nog inderdaad een plan? Dat zou ontzettend leuk zijn. We moet natuurlijk al een beetje in samenspraak met Baarn gebeuren. We zijn, zijn, zijn we hebben geen zelfstandig bestuur in Laagvuur, dus we zijn maar een klein dorpje. Maar we zullen ongetwijfeld met uh, burgemeester Marco Wel van Baarn uh, de kop bij elkaar steken... om te kijken of we een leuk feest kunnen organiseren voor het welkom van... Uh, dan waarschijnlijk Prinses Beatrix. In wanneer dat gaat gebeuren? Nee, geen idee. Het is voor ons ook een beetje donslaag heen, natuurlijk. Ik, ik, we moeten echt in overleg nu weer tafel hoe we het gaan doen. Maar we zullen ongetwijfeld iets van ons laten horen. Um, hoe is het eigenlijk met, met, met, met, met Drakenstein? Is, is, daar nog veel, is daar veel activiteit? We hebben natuurlijk wel gezien de afgelopen jaren... dat er veel gesleuteld is en gerenoveerd en verbouwd. Dus het was ook wel een beetje aan te zien komen dat er iets zou gebeuren. Want... Uh, uh, onze voorzitter heeft erg veel moeite uh, getroost om, uh, om Drakenstein op te knappen. Er is heel veel gebeurd. Uh, we zien dat de paden zijn onderhouden. We zien dat de bomen gekapt zijn. We zien heel veel activiteiten de laatste jaren. Dus ja, we hadden het wel een beetje aanzien komen natuurlijk. Drakenstein is er klaar voor in ieder geval? Absoluut, absoluut. Ja, de, de, de beveiliging is optimaal. Uh, er is een hek geplaatst. Uh, ja, volgens mij is het uh, allemaal helemaal klaar. Dit is vanavond en morgen waarschijnlijk ook het gesprek van de dag hier in Lagervuurse... Ongetwijfeld, absoluut. Ja. Het is natuurlijk voor ons alleen maar leuk. Want, uh, goede promotie voor het dorp natuurlijk. Maar we hopen ook dat, uh, dat ze haar rust zal vinden hier. Want dat zal ze absoluut nodig hebben. We hebben ook al in het verleden een beetje gemerkt dat uh, enorm uh, gesteld is op haar privacy. En ze ook absoluut eerbiedigen op het moment dat. Uh, dat ik kan niet de indruk geven van ik wil daar niets mee te maken hebben, dan zullen we afstand nemen. Maar we hopen natuurlijk wel dat het uh, ja, ook een inwoner van het dorp wordt... die uh, betrokken is zijn op een bepaalde manier. Gaat u vanavond nog proosten op de nieuwe inwoner? Ja, absoluut, dus op meer gaat open straks. Misschien wil ze wel bij de Dorpsgraad. U hoorde Heijn van Oostrom, Vuurs en Drakenstein zijn er dus klaar voor. Dan SP-leider Roemer, die was niet in Den Haag vandaag... dus daarom wel de verslaggever Marcel Bril met hem. Roemer vindt dat koningin Beatrix een goede voorstin is geweest... en hij heeft veel respect voor haar. Zeker. Uh, Ik zeg is natuurlijk iemand... Die, eh, en eigenlijk vrienden en vijanden zeggen het altijd. Want overal waar ze geweest is. Eh, ze wist echt overal eh, heel veel van. Ze is overal erg eh, sterk en voorbereid en ingeleefd. En eh, ja, ze was eh, bij een heel groot gedeelte van, van de Nederlandse bevolking een, een geliefde vastin. En dat heeft ze 33 jaar eh, volgehouden. Dus ja, dat, eh, dat verdient eh, respect en waardering. U bent een bevoorrechte Nederlander in die zin. Want u heeft de koningin meerdere malen ontmoet. Hoe kwam ja. zij dan op u over? Uh, zeer betrokken en uh, ze wist uh, van de hoed aan de rand. Ze had zich uh, uh, altijd uh, tot in de puntjes voorbereid. Uh, dus ja, uh, vandaar dus ook mijn reactie. En ze was niet alleen ceremonieel uh, betrokken, bijvoorbeeld bij de formatie. Ze wilde ook echt wel weten wat u ervan nee, vond en stelde daar absoluut. veel vragen over. Ja, ja, ze vroeg echt door. En, uh, ze wist ook heel goed uh, uh, uh, hoe wij er... Uh, instonden stonden in uh, welke materie dan ook en uh, nou, ze had gewoon uh, heel duidelijk laten merken dat ze zich uh, tot in de puntjes had voorbereid. Denkt u dat Willem-Alexander er klaar voor is, voor die zware nieuwe taak die hem wacht als koning van Nederland? Ja dat denk ik wel, het zou heel raar zijn als dat niet was. Want, waarom zou dat raar zijn? Het is een moeilijke baan toch? Uh, absoluut, ja. Kijk, maar van tevoren, kijk, hij kent het natuurlijk als geen ander van dichtbij. Uh, of hij het allemaal heel goed zal doen, dat zal de komende jaren natuurlijk moeten blijken. Maar uh, meer voorbereiding dat dit dus zijn. Uh, gedaan heeft, dat is natuurlijk onmogelijk. Hoe hoopt u dat hij zijn koningschap in gaat vullen? Wat mij betreft uh, gaat het de komende jaren veel meer naar een ceremoniële functie. En ik hoop dat er in de Kamer de komende jaren uh, ruimte zal zijn om die discussie een keer te gaan voeren. Ik denk dat dat uh, uh, wel degelijk aan de orde zou en ook moeten zijn de komende jaren. Nu heeft uh, prinses Maxima aangegeven dat uh, um, haar vader niet zal komen ja. als uh, het paar de troon gaat bestrijgen. Vindt u dat een goede zaak? Absoluut. Emir Roemer vindt dat een uh, goede zaak. We, we praten hier verder met Paul Snabel en Michiel Zonneviel... voorzitter van uh, de Nederlandse Bond van Oranje Vereniging. Meneer Snabel, u bent van het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau... die dat besluit, he, wat, wat direct bekend mm. werd gemaakt... dat de familie Sorgieta de ouders er niet bij zijn... Dacht u logisch? Ja, logisch gezien de politieke betekenis die dat heeft. Ook gezien de discussies die nu weer zijn over zijn, laat ik zeggen, de gevolgen van zijn betrokkenheid bij het, bij het regime destijds. Maar je kunt zelf zeggen, kijk als hij bij het huwelijk niet aanwezig mocht zijn. Wat toch nog een zekere persoonlijke kant heeft. Maar dan bij dit, als wat, wat, wat de meest officiële staatsakte is die we kennen. Uh, dan is het natuurlijk logisch dat je er geen mensen bij wilt hebben. Die op de een of andere manier toch zou kunnen zeggen, een schaduw zouden kunnen werpen over ja, de, de zuiverheid van, van de ceremonie. En het is daar ook geen familiegebeurtenis. Laten we wel wezen. Het is natuurlijk een erfopvolging. Maar in die zin is natuurlijk de troons. de, de, de abdicatie en de overname van, van, van de, de, de, de, de, de troon. in die zin is geen familiegebeurtenis. Natuurlijk. Maar dat lijkt me ook een argument dat er nu bij wordt gehaald. Want uh, stel dat haar vader niet de heer Zorigieta was nee, geweest. dan, dan, dan, dan neem ik aan dat de vader geweest, er wel was. Ja, maar geweest. dan werd het toch als een privébezoek in ieder geval gezien. Hij heeft natuurlijk geen functie in Nederland en ook nooit gehad. Ja. Nee, ik vind, het, ik vind het op zich heel verstandig en heel logisch en ook prettig. Heel verstandig van dat ze het ook gewoon zelf meteen hebben gezegd. Dat gebeurt niet en dat geeft dan ook rust. En het kan best zijn dat ze wel gewoon in Nederland zijn. En gewoon thuis uh, met de familie afloop. zijn. Maar dat is hun vrijheid. Dat is dan weer hun privésfeer. Geen enkel probleem. Ja. Ja, Menorema zegt op de dochters <gül> ja. passen. Nou, ik neem aan dat die er ook wel bij zijn. Of wordt er dan ook gezegd uh, ja, ja, familie? Oh, ja, Een kinderen bij. Dus, ja, ik denk het wel. Nou, Misschien ja. de kleinste niet, weet ik niet. Maar dat zien we wel. Dat, uh... Teg, nu is de discussie losgebarsten. Wij zijn onze Koninginnedag kwijt op 30 april. Er zijn al op internet allerlei acties, meneer Zonneviel, om het toch vooral weer op 30 april uh, te, te krijgen. Ik denk niet dat dat veel zou uitmaken nu dit besluit genomen is. Hoe is dat bij uw gevallen, 27 april? Wendt dat al een beetje? Koningsdag? <laughs> nou, ik wend snel aan bepaalde dingen. Dus het zit in dezelfde periode. En het is op zich logisch dat er nu weer gekozen wordt voor de verjaardag van he, de Prins van Oranje. Anderzijds uh, hoop ik dat er nu rekening wordt gehouden door de minister van Onderwijs... En, ze weet dat zij al een paar keer brieven van ons over heeft gekregen. Dat er even gekeken wordt naar de combinatie met de voorjaarsvakantie. Want het unieke van Koninginnedag en andere nationale feestdagen: 4 en 5 mei. is nou juist in Nederland dat het volksfeesten zijn. door het volk, oranjeverenigingen, bij voorkeur of voorrang georganiseerd worden. Maar die mensen moeten dan wel medewerking krijgen van scholen die. Uh, niet uh, gesloten zijn, uh, gemeenten die uh, ook uh, langere weekenden hebben en dergelijke. Want dat uh, is echt een probleem bij Koninginnedag? Dat is hier echt een probleem geworden de laatste jaren. En uh, dat er in veel plaatsen bepaalde activiteiten niet meer konden plaatsvinden. Terwijl je je ook weer kan voorstellen, dan plan je eerst de vakantie... en dan daarna hebben we weer Koninginnedag... en zo komen die kinderen nooit aan school toe. Nou, je kunt uh, bijvoorbeeld de 28e dan de vakantie of de 29e <lacht> laten beginnen. Maar het unieke van juist Koninginnedag en onze monarchie is... dat de monarchie midden tussen de mensen staat. Maar omdat de mensen het zelf organiseren. Dan Meneer Snabel, moet dat, moet dat ook wat u betreft... beter geregeld worden in Nederland? Nou ja, er was altijd een beetje de spanning. En die zat er al heel lang in. Eh, 30 april, 1 mei. 1 mei is in Nederland eigenlijk nooit de feestdag kunnen worden... zou je kunnen zeggen. En dat, dat, dat zal ook nooit meer gebeuren. Eh, de Dag van de Arbeid, maar dat heeft in Nederland... anders dan in sommige andere landen geen, geen enkele rol betekenis. gespeeld. Maar het zit ook heel dicht tegen 4 en 5 mei aan. En ook dat werd eigenlijk toch wel een beetje als, een, ja, als lastig gezien. Laat ik het maar gewoon zo formuleren. Niet van het mag niet of zo. Maar het is gewoon, het gaf een aantal... Er zijn Maak het maakte iets ruimer in de tijd. En je kunt ook zeggen, nou ja, de symboliek van de, de echte verjaardag... van de vorst, 31 januari, is nou eenmaal niet een dag... Uh, waarbij we het veilig is om dingen te buiten gaan buiten gaan, te gaan doen. Ja, je weet gewoon zwaar, nooit wat voor weer het is. De kans dat heel slecht weer is, is natuurlijk vrij groot. Dus ik vind het niet zo raar. En de, de, het zegt wel, een, je weet, er, er zijn over dit soort dingen... er is al jaren wordt gesproken hoe organiseer. Want kijk, het is wel zo, als er eenmaal zo'n besluit genomen is... Voor deze, voor deze regeerperiode, dan is dat ook... De, de, zeggen, de datum. Hè? Ja. En dat is niet dus zo van of we doen het dit jaar eens op 27 nee. uh, april en als het niet bevalt, doen we het volgend jaar weer op 30 april. Dat, nee. dat hoort er niet bij. Hè? Er wordt eigenlijk meteen, eigenlijk, als ik zou je kunnen zeggen, de, het ritueel wordt meteen gevestigd en het wordt meteen dan de traditie. En, en verwacht mensen zullen u dan daar snel wennen, wennen hm. dan dat de familie koekhappend uh, ja, met, er met alle dus, zal er dus, ook een nieuwe vorm voorkomen. Dat is waarschijnlijk ja. heel waarschijnlijk dat er ook weer nieuwe vormen gaan komen. Kijk, deze koningin heeft ook andere vormen gekozen dan haar moeder. Toen het eerste keer het defilé niet meer plaats Vonden, vonden heel veel mensen dat ook verschrikkelijk. Het defilé gaat niet meer ja. door. Nou, de koningin ging zelf naar het volk toe. Ja. Twee, twee plaatsen op één dag zelfs. Nou, dat vonden mensen na een paar jaar zijn ze. Dat, is dat de traditie? Is dat gewend? En dat doen ze dat... in ieder geval volgend jaar, november? Ja, nou, dat was het opvallende aan het bericht namelijk van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat het programma wat voor nu gepland wordt, in 2014, uh, zal worden uh, doorgezet, overgenomen. Dus dat, daar lees je dan weer uit van. Nou, we gaan weer gewoon naar de nou, Rijpen. Amstelveen en, en door, door de. Ik denk dat het een vorm van genoegdoening is, natuurlijk. Zoals we nog ja. een paar jaar geleden. Na, na een of andere dierziektecrisis gehad hebben. Ja, met die met Dat men het jaar erop daar naartoe ging. Uh, Anders maar was ik, het te zielig voor Amstelveen ja. en de Rijpen, bedoel Nou Ja, he? zielig. Uh, ja, je, ver, je verheugt je erop. Ook, ook door aan Oranje Verenigde Gins, Amstelveen uh, zeker. Uh, waren er al druk mee bezig. En. Uh, dus dat komt erop, maar we hebben als Oranjebond al een jaar of drie geleden voorstellen aan de secretaris van de koningin gedaan om eh, met behoud van dat karakter van het bezoek aan één gemeente een aantal andere eh, zaken toe te voegen. Bijvoorbeeld aan de vooravond van Koningindag een concert eh, waar dan speciaal alle mensen die in het afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding hebben gekregen aanwezig kunnen zijn, dan heb je een doorsnee van de mm. bevolking dan in die provincie en wordt ook gekoppeld aan een werkbezoek... zodat je weer eens een nieuwe dimensie aan zijn bezoek geeft. En wat de heer Schnabel zei over uh, Koninginnedag, Koningsdag... en de relatie 4 en 5 mei, dat is ook zo. En ook daar speelt dus al in veel gemeenten het probleem... dat het vakantieperiode is, want ongeveer 30% van de Oranje-verenigingen... organiseert naast het binnenhalen van Sinterklaas... of het organiseren van Pal optochten ook uh, de 4 mei, herdenk ik, of vier uh, 5 mei. En ja, als er geen mensen zijn... Om dat te vieren of die het organiseren, want ook dat is een volksorganisatie. Ja, dan, dan gebeurt dan wordt er het ook een niet probleem. veel. Goed, nou, dat heeft u gezegd. U zult daar ongetwijfeld ook weer contact over opnemen. Uw lobby uh, zal niet gestaakt worden als ik u zo inschat. Meneer uh, Zonneviel, dank. Voorzitter van de Nederlandse Bond van Oranje Verenigingen. En Paul Snabel ook dank. Ja. We gaan naar het nieuws van tien uur, maar niet voordat wij van Luc Ikink hebben gehoord wat er het afgelopen uur allemaal is getwitterd. Maar jij wilde sport horen, hè? Ja, Sporters. ik wilde sport horen. Bas Verweijlen doet een schermen en zegt... Dames en heren, we hebben er een koning bij. Foto van hemzelf met koningin, koning Willem-Alexander erbij. Hartstikke leuk. En daarna zegt hij wel... Toch wel een emotioneel moment. Mooie laatste woorden. En het Wilhelmus, dat doet mij altijd wel wart. Ellen Hoog doet een hockey en zegt... Beatrix, u was geweldig. Bedankt voor alles. En haar collega Eva de Goede zegt... Bea, you rock. Ook Edith Bosch, sling slingert er een bedankje uit. Lieve koningin, bedankt voor alles. Het is een eer om u te hebben ontmoet. Geniet van uw rust. Inge Dekker heeft er nu al zin in. Dus we mogen naar Rio in 2016 op bezoek bij Willem als we een medaille winnen. Hashtag gezellig. En Olympisch kampioen Dorian Reisselbergen... die is aan het surfen in Miami, heeft geen tijd voor Beatrix Tweets. Hij plaatst een foto van zichzelf op het strand in de zon in een zwembroek. Zo kan het ook met ja. Geinig... hoor. Ja, nou ja, kijk, ik zal, ik zal ja. door die handen houden. als ik nu bedoel. Ja. plaatje gaat ook rond op Twitter, namelijk van een euro met een hoofd erop van Prins Willem Alexander. Of nou ja, eigenlijk een, een deel van zijn hoofd met als titel: we hebben een grotere munt nodig. Uh, Nick van Zuspunt vindt het maar vervelend, want er moeten ook al die winkelwagentjes worden aangepast. Lastig. Vraag gaat wel op Twitter: wat gaat er nu gebeuren met die uh, munt? Nou goed, klein rondje BN'ers nog Frans Bouwen. Emotioneel moment. Pas nu beseffen we dat ze veel meer voor ons was dan de Koningin, dan alleen een koningin. Bedankt. Ah, wat dan? Ja, dat zegt hij er niet bij. Je uh, houdt het <lacht> ja. kort, Ongeveer hè? twitter nog Ja, Twitter gaat snel. Ali nog, lieve majesteit, vriendin, moeder en oma van alle Nederlanders, bedankt voor alles. En langzaam en zeker begint een beetje die stormvloed aan reacties af te nemen. Peter Heerschop zegt het al op Twitter. Lang niet makkelijk om hier nog wat verrassend nieuws over te zeggen. Uh, dat is ook wel moeilijk, want het begint een beetje af te nemen. Ik ga een samenvatting maken van wat er allemaal is gebeurd op Twitter. En dan ben ik er zo iets voor elfen weer. En wat was het ook weer? Uh, ben Trexit? Nee, Trexit. Trexit. Trexit. goed. Luc Eekink, tegen elfen horen we jou. Komend uur meer reacties op het nieuws dat de koningin stokje overdraagt... aan koning Willem-Alexander, 30 april aanstaande. Dit is Radio 1.